Door Dooralwegens met het NOS-journaal. Bij een ongeval op de A12 bij Ede is vanochtend een man overleden. Ook zijn vijf mensen gewond geraakt. Bij het ongeval waren twee auto's betrokken. De man zat samen met vier anderen in een auto. In de andere zat alleen de bestuurder. In verband met het ongeluk is op de A12 de afrit Ede in de richting van Arnhem naar Utrecht voorlopig afgesloten. 12 van de 100 grootste webwinkels in Nederland zijn telefonisch niet bereikbaar, terwijl dat wettelijk wel moet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Het kan leiden tot ergernissen. Als er wat misgaat met een bestelling is vervolgens de klantenservice onbereikbaar. Sinds vorig jaar zijn webwinkels verplicht om een telefoonnummer en mailadres op hun site te zetten. Maar bij een aantal ketens zijn die gegevens weggestopt in de algemene voorwaarden. Of krijg je ze pas na een gesprek via een online chat.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 Morgen een stuk wisselvalliger met buien vanaf zee, soms met natte sneeuw of wat hagel. En dan wordt het hooguit 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB.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 Hele, hele, hele goede morgen! Zo heeft het voor de bestuk. Dit is zie Het is weer een uh, prachtige goede Goedemorgen Zandvoort. Het drizzelt een beetje, dat is wel jammer. Maar goed, Ik zal best wel weer mooi weer komen. Wij doen een Goedemorgen Zandvoort van 4 maart. En we gaan uh, als eerste praten met uh, Peter Kramer. Die heeft afscheid genomen als uh, wethouder. Daarna uh, gaan we praten met uh, Erwin Ketman. Er is een Lions-reunie binnenkort. Robert van Overdijk komt ons bijpraten over het Formule 1 seizoen. En in het tweede uur wederom politiek. Kev van Stefan... ...gaat met ons praten over de waterschapverkiezingen... ...want daar staat hij op nummer 1 na laatst. Oh ja. Marjan rebel over de kinder kinderkunstlijn. Oh, sorry. <laughs> uh, ik mocht niks meer zeggen van jou net. <laughs> Laat maar. En dan gaat hij dus tussendoor zitten praten. Maar goed, dit was Jelmer Koper... ...want die gaat straks het interview doen met Peter Kramer... ...die zijn er beiden al aanwezig. Leon van Es doet de techniek vandaag... ...en uh, Rob Harms Beterschap, mocht je dit horen... Uh, Hans Botman die deed de redactie en als laatste komt bij ons natuurgidsopleiding Arthur Reining van het IVN. Welkom heren. Welkom ja, Ben. Dankjewel. In Jelmer. Uh, ja, oké. Okay. Nou ja, uh, uh, Peter Kramer is afgetreden als wethouder ja. en jij uh, wilde heel graag het interview doen met Peter Kramer. Dus ga je gang. Nou, dat vind, vind ik altijd interessant omdat ik ook in de raadzaal zit. Dacht ik, dat dan trekken deze onderwerpen mij natuurlijk. Heb jij, uh, heb, heb, jij, heb jij tijdens die raadszaalvergaderingen, is je dat wat opgevallen toen, toen dat gebeurde? Uh, over de, toen ze erover hebben gepraat, toen ja. was ik er zelf niet. Toen heb ik het vanuit huis uh, een stukje meegekregen. Uh, maar er is wel uh, discussie over volgens mij, als ik dat, uh, vooral uh, van, vanwege de reden van het opstappen. Maar daar gaan we het ook uh, nog even kort uh, over hebben. Oké. Okay. Uh, want na acht maanden, uh, Peter Kramer, uh, stapt hij op. portefeuillehouder van onder meer de F1, de Krocht en uh, ook veel bouwprojecten natuurlijk. Uh, vanwege de weerstand uit de ambtelijke organisatie en in de verklaring stond die de gedrevenheid om iets goeds te doen voor Zandvoort uh, in de weg zat. En uh, vandaag schuift hij bij, die aan, uh, bij ons aan. Uh, net al aangekondigd natuurlijk door Ben. Goedemorgen. Goedemorgen, heel ja, nog even terug. Uh, ruim twee weken geleden is het nu, hè? Dat je, dat je naar buiten hebt laten komen dat je opstapt. Ja. Uh, 15 februari was het volgens mij. En dag daarvoor, op dinsdag, uh, komt het college normaal bij elkaar. Uh, was dat ook het moment dat je echt tot de conclusie kwam: uh, dit is uh, niks voor mij of uh, we moeten. Nou, kijk, het, het is ja. natuurlijk niet zo dat het van de een op de andere dag komt dat ik ga opstappen. Mm -hmm. uh, dat is een, uh, een proces geweest en. Uh, het is zeker geen proces van acht maanden geweest. Laat dat ook uh, duidelijk zijn. Maar uh, de laatste uh, paar maanden bleek dus wel dat. Uh, zeg maar. Uh, uh, de gemeente Haarlem. en uh, met name dan uh, het management, directie. en Peter Kramer geen gelukkig huwelijk is. En, nee. uh, en wanneer, wanneer dacht u het eerst aan stoppen? Ja, weet je. dat, dat, dat is niet exact zo te zeggen wanneer. Er zijn een aantal wanneer begon begonnen te wringen, zeg maar? Nou, eigenlijk. Dat het uh, voor de tweede keer echt uh, begon te wringen, dat had te maken met uh, een uitbesteding van het sloopwerk bij uh, de Passagepanden en Badhuisplein. Dat uh, werd uh, zeg maar uitbesteed en uh, dat, uh, ja, daar had ik uh, moeite mee, uh, dat werd uh, uitgevoerd die besteding niet volgens mijn normen en waarden. Daar heb ik ook dus geen bestuurlijke verantwoording voor willen nemen. En ik heb dat dossier toen overgedragen aan de burgemeester. En uh, ja, daar zou een, uh, op zeer korte termijn een onderzoek uh, komen... naar de schijn van belangenverstrengeling en, uh, en wat andere punten daarin. Nou, dat duurde nogal lang. Nou, vervolgens kwam daar eh, de gemeentesecretaris... en ik zeg ja. altijd maar de gemeentesecretaris van Haarlem. Nou, dan wordt ze boos op me, want ze zegt... ik ben ook de gemeentesecretaris van Zandvoort. Nou, dat is ze natuurlijk eh, zeker als het gaat over de ambtelijke organisatie. Die kwam weer eh, op de lijn en die wilde me graag spreken. Ja. Maar, ja. Gemeentesecretaris, ik ben ook van Zandvoort. Wij hebben toch een eigen gemeentesecretaris? Ja, je bent verplicht om een eigen gemeentesecretaris te hebben... Alleen uh, ja, die is in dit hele proces uh, zeg maar, uh, wat ik heb meegemaakt in relatie tot het fysiek domein. Het fysie mm -hmm. fysiek domein is het, uh, ja. uh, het, het gedeelte wat zeg maar, voor mij uh, het werk uitvoerde... is uh, die uh, zeg maar, uh, stilzwijgend uh, op de achtergrond gebleven. Okay, en, uh, ja. ja, Het is ook de vraag van uh, wat is haar rol precies nu in het geheel... Mm -hmm ja zo, zo, zoals ook laatst uh, te, te lezen was in het Haarlems Dagblad het interview van u dat ja. het slopen wel is gelukt het bouwen helaas niet was het dan ook een moeilijk besluit om te nemen of uh, zag u eigenlijk geen andere keuze Nou nee, ja het is altijd uh, natuurlijk je probeert uh, je, je begint ergens aan en je probeert iets af te maken en uh, ik had uh, toen ik startte uh, de goede hoop uh, dat het me ook zou gaan lukken om uh, daadwerkelijk stappen te maken. Nou, dat is me uh, gelukt als het gaat over uh, uiteindelijk de sloop van de passagepanden. Ja. Uh, ja, maar daar, uh, daar verdingde het dus wel op dat dossier? Het, het wrong met name hoe daar de uitbesteding van het sloopwerk was gedaan. En uh, ja, daar kan ik, dat is een heel verhaal inhoudelijk, dat zal ik, dat zal ik nu uh, niet vertellen, maar... Ja. Maar, maar ging het dan... Sorry als ik je onderbreek... Maar ging het dan uh, op dat dossier inhoudelijk uh, dat het daar schuurde? Of ja. lag het echt aan de ambtelijke organisatie hey, daaromheen? De, nou ja, de, als er uitbesteed wordt, dat doet de ambtelijke organisatie natuurlijk. En zoals ja. het daar uitbesteed is... Wat ik uit mijn dossier kon halen... Uh, was dat niet uh, volgens de normen en waarden zoals het zou moeten. Uh, als de hoogste inschrijver... Uh, ...daar ja. het werk krijgt, uh, dan uh, is daar wat gaande. Als de ingehuurde projectleider die daar toezicht houdt op het sloopwerk... Uh, ...zeg maar blijkt, ingehuurd door Haarlem, door de organisatie... ...als dan blijkt dat diegene ook in het verleden... ...daar commercieel directeur is geweest van het sloopbedrijf... ...ja, dan mag je daar vragen over stellen. Ja, en uh, daar uh, zit voor mij een stukje schijn van belangenverstrengeling... En uh, ja, daar okay. wil ik niet mee geconfronteerd worden. En dus van daaruit uh, heb ik ook dat dossier overgedragen aan uh, onze burgemeester. Dat is overgedragen ook? Ja. Oké. Okay. Uh, dus belangenverstrengeling op het uh, dossier van de passagepanden is daar al iets in veranderd? Ja, dat is mij niet bekend. Ik ben, ik, ik heb, maar maar ik heb ondertussen u bent begrepen, nog steeds bij het college betrokken? Toch? Nee, nee, nee, nee. binnenkort op? Nee, maar... nee. nee, nee. Ik ben per 1 maart ben ik uh, dus uh, niet meer... Okay. Uh, en uh, de twijfels die u al had, dus uh, over inderdaad bijvoorbeeld dit dossier... maar ook denk ik dat het breder lag, zo, zo meer inderdaad over de reden... Uh, met wie deelde u die uh, doorgaans? Of nou ja, daar u... heb je natuurlijk een college voor. Dus je deelt dat met het college in eerste ja. instantie. Uh, je deelt je zorg over de voortgang. Uh, je deelt <gacht> je zorg over de ambtelijke inzet. Uh, je deelt je zorg over de relatie die je hebt met uh, het management en met uh, de directie. Uh, je en werd, probeert werd met de directie, daar wat mee gedaan? Nou ja, je probeert met de directie in gesprek te komen. Nou, dat ging uh, moeizaam. Uh, dat was nou. niet altijd even constructief. Uh, dus ja. Uh, maar maar ook, gegeven... al, ook als, je, als u het binnen de, het college zeg maar deelde, dus met uh, de collega-wethouders en uh, de burgemeester, hoe waren hun reacties? Ja, weet je. Ik denk, ik denk dan niet eens zozeer van uh, wat, wat zijn hun reacties. We waren natuurlijk ook bezig met uh, de evaluatie van de ambtelijke fusie. Uh, en dit had een onderdeel geworden om dat bespreekbaar te stellen in die ambtelijke fusie. Maar dan moet je wel met elkaar uh, Haarlem en Zandvoort een gelijk beeld hebben. Hè? Dus uh, het beeld wat ik had over hoe de projecten werden uh, aangestuurd in tijd, geld en kwaliteit... Ja, ja uh, dat lag niet in lijn met uh, datgene wat de directie en het management in Haarlem had. Ja. Wat heel bijzonder is... en uh, ja, ik heb jullie die notitie uh, gisteren even toegestuurd... Uh, ter voorbereiding op dit interview... Uh, dat er een notitie zit, uh, ligt van de ambtelijke organisatie... opgesteld ah. door een van de ambtenaren... waarin gewoon heel duidelijk zichtbaar is dat er gewoon een aantal zaken verbeterd moeten worden... Eh, dan wel eh, zeg maar extreem eh, inzet is van ambtenaren en dat soort zaken... dat het ontbreekt aan kwaliteit. Maar ook dat eh, zeg maar, ik persoonlijk ja. eh, zeg maar, op een andere wijze zeg maar, de aansturing zou moeten doen. Dus er ligt gewoon een stuk wat van twee kanten belicht is. Dat, dat is een uh, conceptstuk, uh, als ik het begrijp. staat bovenin. Ja, maar goed... Is, is, is dit, dit stuk dit, openbaar? Dit, dit, dit stuk is door Haarlem gedeeld met de ambtenaren. En ambtenaren hebben hier naar na mijn vertrek ook... Het is niet openbaar. Dat, dat vind ik dan lastig om nu op de radio te bespreken. Nee, maar het, het, is, het is gewoon uh, in. En de ambtenarij verspreid. Dus, dus in die zin is het zo openbaar als wat natuurlijk. Want ja. ambtenaren hebben mij er ook over aangesproken dat zij zich uh, volledig herkennen... in de analyse die daar gemaakt wordt. Dus, uh, ja. ja. Nog een heel even over ja. het stuk dan. Eén, en dan uh, het, het stuk zegt heel duidelijk... dat er heel veel ambtenaren rondlopen op heel veel projecten. Um, is dat overcapaciteit of ondercapaciteit? Want als je één ambtenaar op vijf projecten zou zetten... wat in zand voor doorgaans gedaan werd vroeger... Hè, en nu zet je er uh, vijf op vijf projecten... Nou ja, de conclusie was op een gegeven moment van uh, de ambtenaar die dit stuk heeft geschreven... dat er 15, 16 mensen in zijn totaliteit op de projecten lopen in Zandvoort, Terwijl uh, hij, uh, zeg maar, die het stuk heeft geschreven, tot de conclusie is dat je net prima met zes mensen afkomt. Uh, nou, dat was mijn bevinding uh, al vanaf het begin. <coughs> uh, en uh, ja, een van die bevindingen die ik had... Dat noemen ze dan binnen de adams organisatie in relatie tot de wethouder die moet bijgepraat worden. Dat heet dan een stafoverleg. Mm -hmm. En het, de eerste twee stafoverleggen die ik had, eh, zaten gewoon eh, acht eh, ambtenaren aan tafel. En die waren elkaar aan het bijpraten, terwijl ik gewoon keurig was bijgepraat door de ambtenaren in de bilaterale die okay. ik had met ze... En ja, na twee van dit soort overleggen ben ik daarmee gestopt. Bekwaar, ja. ja, nee, maar ja. daar ben je mee gestopt. Want het is geen toegevoegde waarde om mm -hmm. die projecten in zijn verder te brengen. Ja, Nog even naar uw verklaringen die u gaf twee weken terug over waarom u opstapt. Ook dat uw gedrevenheid tot onrust zou zorgen binnen de organisatie. Kunt u daar een voorbeeld van geven? Nou ja, dit, dit, deze notitie was daar een, voor, een heel goed voorbeeld van. Want toen die deze notitie... Zeg maar openbaar werd bij uh, het management, via de directie bij het management ja. terecht kwam, had de management zo, ja, er is helemaal niets aan de hand. Uh, het gaat hartstikke goed in Zandvoort, een paar kleine verbeterpuntjes en we gaan verder. Dus uh, terwijl eigenlijk degene die de notitie had opgesteld dagelijks uh, zeg maar met de projecten in Zandvoort werkt, een totaal ander beeld schetste. Ja. Ja, het, uh, nog even naar uh, uw collega's. Uh, dat bespreekt u dan natuurlijk ook binnen het college. Uh, hadden die ook uh, soortgelijke ervaringen? Nee, nee dat, is, dat, dat stond ook in uh, hoe heet dat interview met het uh, Dagblad. Uh, op sommige terreinen... Is het gewoon echt noodzakelijk om vanuit een grote organisatie eh, ja. zeg maar dingen aan te sturen als het gaat over het sociaal domein, ja. eh, als het gaat over ja. veiligheid, eh, het maar op van de op, burgemeester? Op joodische uh, is duidelijk niet. Nee, op het uh, fysiek do, uh, domein in relatie tot de projecten. Oh. Hè? Er zijn ook andere zaken in het fysiek domein. Bijvoorbeeld ja. uh, de Formule 1. Hè? Ja. Dus het team wat voor de Formule 1 werkzaam was. Dat, dat ging goed. Was, uh, dat was echt een topteam. Dat was echt. Uh, ik, uh, toen ik ja. uh, afscheid nam, uh, sprak ik de, de projectleider van dat team. En toen wist ik niet eens wie haar leidinggevende bij wijze van spreken was omdat zij dermate sterk was om het team ja. aan te sturen. En dat werkte gewoon efficiënt, was prima. Ja. Dus het kan wel. Ja, nu is er natuurlijk ook al voor u als wethouder... ook al een wethouder geweest die de dossiers heeft gehad. Uh, kreeg ja. u van tevoren al signalen dat het lastig was... op het fysieke domein om samen te werken? Nee, want ik heb geen contact gehad met mijn voorganger hierover... Oké, okay. um, uh, even kijken. In, in december, is u vast niet onbekend, was er wat rumoer over, op het uh, dossier Formule 1. Uh, daar heeft u al genoeg over gezegd, denk ik, uh, uh, eerder. Maar dat, dat maakte, zeg maar dat inhoudelijke op de Formule 1, maakte het ook niet uh, makkelijker. Nee, heeft heeft totaal niets mee te maken. Oké. Okay. Um, de samenwerking met de Haarlem dan, daar is ook een hele discussie ontstaan in de Raad... Eh, nadat u aankondigde om op te stappen om daar nog eens verder over te praten. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, dat is niet aan mij, dat is aan de toekomst. Ik hoop alleen datgene door mij opstappen, dat er in ieder geval eh, wat dingen zouden kunnen worden veranderd. En eh, ja, al zouden het niet die dingen zijn die ik heb geconstateerd... al was het alleen maar die, die zaken die in de interne notities staan van Haarlem zelf... Als ze daarmee aan de slag gaan, dan uh, kan Zandvoort uh, een stap verder maken. Ja. Het is natuurlijk ja. ook dus te gek dat in diezelfde notitie staat dat Zandvoort te veel ambitie heeft. Ja, uh, wij hebben ambities, ja. maar uh, dat zijn niet de ambities die van vandaag op morgen zomaar zijn komen aanwaaien. Uh, een gemeentehuis, een herontwikkeling. De raad heeft al meer dan 2,5 jaar terug een besluit genomen. En toen ik aantrad, was er nog steeds niks aan gebeurd. Was er was geen team, was Maar u, u zegt eigenlijk dat de samenwerking met Haarlem... Uh, uh, wel echt als een obstakel werd ervaren in uw werk. Nee, ik, ik wil even afmaken wat ik net zei. Er waren dus gewoon nog een aantal dossiers... die uh, zeg maar gewoon niet waren opgepakt toen ik aantrad. En dat had bijvoorbeeld te maken met eh, locatieonderzoek... dat had te maken met eh, het raadhuis... wat eh, gewoon niet was opgepakt. Ja, en nu schrijven ze van... ja, Zandvoort heeft veel ambities. Nee, Zandvoort <coughs> heeft niet veel ambities. Zandvoort <coughs> heeft gewoon een aantal projecten... die gewoon een stap verder gebracht moeten worden. Nou, en vervolgens eh, roepen wij... en roept een ieder van... Eh, investeerders, kom naar Zandvoort toe... want Zandvoort is er klaar voor... Ja, dan komt een investeerder als Dirk van der Broek... die uh, zijn hele supermarkt wil aanpakken... die een ondergrondse parkeergarage wil maken... die daar boven woningen wil doen. Ja, en dan moet ik zeggen van... ja, ik heb geen ambtelijke ondersteuning om dat op te pakken. Ja, dat is wel heel erg triest voor Zandvoort, hoor. Ja, dat is natuurlijk wel, uh, wel zo. Um, deze notitie, hè, die, die, die, die zegt genoeg. Heb je die ook besproken met het uh, college? Ja, ja, die is in het college uiteraard. Het eh, is mede de aanleiding omdat ik, dat ik ben opgestapt. Dus mm. eh, die zat als bijlage, zat hij bij mijn Bij ongelap, Bij ja, het, het was, college. Dus wat was de, de reactie? Ja, wat is de reactie? Kijk, eh, dan, dan is de reactie eigenlijk kort. Eh, zeg maar in de zin van ja, het komt wel goed. Mm. Eh, en dan komen er allerlei eh, zeg maar suggesties. Maar ja, dat zijn niet suggesties... He, van ach joh, doe dat stafoverleg als ze dat zo graag willen. Ik noem maar eventjes een voorbeeld. Ja, nee, ik ga geen stafoverleg doen als ik daar niet het nut nood en noodzaak van in nee, zie en zo en oh, dat soort zaken meer. En uiteindelijk hebben ze gezegd, he, eh, toen ik al had opgezegd, dat ze dit zouden meenemen in de evaluatie straks richting eh, zeg maar de ambtelijke fusie. Wanneer is die? Ja, daar zijn nu de gesprekken oh. overgaande, zeg maar. Eh, en dit is, wel, dit is natuurlijk wel een duidelijk voorbeeld over wat er zou kunnen veranderen ja. of wat er beter moet. Ja, vooral ja. ook omdat het komt uit de organisatie ja. Haarlem zelf. Oké. Okay. Maar wat, wat, wat ik tot slot nog wel een beetje naartoe wil, is omdat er natuurlijk ook gewoon drie andere wethouders zijn... en een burgemeester die in principe met hetzelfde, dezelfde ambtelijke organisatie uh, werken... Dat ik dan ligt het dus aan het domein waar u als wethouder mee te maken heeft... waar het dus misging, als ik het goed begrijp, even samenvattend. Het ligt, het ligt aan de aansturing van de projecten... en eh, hoe de projecten worden aangestuurd. En eh, als je dan ja. hoort dat het ontbreekt aan kwaliteit... het ontbreekt aan eh, menskracht... dus dan is het gewoon helder dat daar een actie moet worden ondernomen. Wil je een stap verder maken? En het ja. ergste, er zijn twee van de afdelingen van het fysiek domein... die uh, voor mij dan werkzaam zijn. En beide afdelingen, nou, dat staat ook duidelijk vermeld... kunnen niet met elkaar door één deur. Nou, okay. uh, de leidinggevenden... en dan noem ik maar eventjes hoe een, uh, een, een aantal ambtenaren... dat tegen mij hebben uh, verwoord. Wat ik zelf niet heb gemerkt. Dat de leidinggevenden elkaar de tent uitvechten. Oké, okay. um, goed. Uh, wat hoopt u dat u met de, de, de, met de dossiers gebeurt tot, uh, tot slot die u heeft overgedragen? Nou ja, het enige wat ik hoop is dat uh, er stappen worden gezet en dat er stappen worden gezet om de projecten verder te brengen, maar dat er ook een stap wordt gezet dat er gewoon een efficiënte, kwalitatieve organisatie wordt neergezet. En niet een organisatie waar 15, 16 mensen werkzaam zijn aan projecten. Waar gewoon een overkill aan uren worden gemaakt. Wat Zandvoort gewoon heel veel geld kost. En die kwaliteit kon dus ook beter. Uh, kan misschien ook beteren op andere domeinen waar andere wetten nee, mee te nee, maken Nee, nee. Daar heb ik geen mening over. Dat heb ik net ook. Nee, dat heb ik net ook. Nee, je moet me niet, als, iets in de mond, niet iets in de mond leggen. Ik heb gezegd Volgende. dat bij de andere domeinen de wethouders. En de burgemeesters tevreden zijn. En natuurlijk spelen daar ook uh, zaken. Maar dat, lossen ze, dat kunnen zij simpeler oplossen. Dan ik het heb kunnen oplossen. Dus Gezien okay. de tijd. Jelmer ja, uh, zal je de, af moeten de, ronden. Ja, want daar zeker. komen er nog uh, twee gasten. Uh, Peter Kramer, dank voor dit interview. En bedankt voor de komst. Jelmer en For Peter now, Kramer, dank voor het interview. Er is dan nog een om boel over te zeggen. Jelmer kan er nog een boel over schrijven en denken. We gaan een muziekje draaien. Burning Daylight, My Nicolai van Dion Cooper.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 Voor het tweede gedeelte gaan we praten met Erwin Ketman. Erwin, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. De uh, Lions die gaan hun reunie vieren. Um, hoe is het met de Lions? Ja, dat, is ga dat gaat wel goed. Het, uh, uh, het is niet meer wat het vroeger was. Dat moet ik er even bij zeggen. Maar we proberen dat allemaal weer, uh, weer terug te brengen naar een, uh, naar een hoger niveau. Uh, dat is ook de reden dat wij deze dag organiseren. Want het is niet alleen de reunie, het, dit is eigenlijk begonnen uit een geintje. Want door de corona was de jeugdkliniek met Henk Pietersen, die geeft de kliniek van 11 tot uh, half 2 ongeveer, voor de jeugd. En iedereen is welkom om daarna mee te doen. Uh, mits je wel eens een balletje vast hebt gehouden. Dus je hoeft niet alleen lid te zijn van, uh, van de vereniging, maar, maar is je bent ook... altijd welkom mee te doen, gratis. Het is ook een beetje een ledenwervingsdag. Ja, niet alleen ledenwerving, maar ook uh, we zijn nog op zoek naar een voorzitter. We zijn ook oh. sponsors of shirt sponsors. Ja, uh, de, de, een heel rijtje. Maar het wordt, moet gewoon ook een gezellige dag worden. En dat was de reden ook dat we dachten, nou misschien is het leuk ook om weer een reunie te doen. Uh, het is natuurlijk, uh, wat is het inmiddels, ik geloof 58 jaar geleden dat Lions is opgericht. We hebben toen in 2015 ook via jullie ook uh, heel veel succes gehad met de reuniewedstrijd tussen de uh, Lions en Levi's Flamingo's, dat is een herhaalwedstrijd van vijf jaar geleden, waarbij hoofdzakelijk dezelfde spelers van toen de tijd, maar ja niet meer zo in conditie natuurlijk mm. uh, een hele leuke wedstrijd hebben neergezet als dus dat duizendman publiek en dat, dat is ongekend natuurlijk yeah. en uh, ja, we dachten misschien leuk voor een herhaling uh, om een reunie te doen. Eigenlijk begonnen uit de pelikaantijd. Dus de Pelikaan-al die zijn wazig afgebroken. Was altijd gezellig. Al, waar de wedstrijden toen de tijd nog met, uh, met Lions, met Mars Energy Star en Texas Lions uh, gespeeld werden. Het zat altijd vol met publiek. Het was sensatie, uh, eredivisie. Maar ja, dat hebben we niet meer. En, uh, maar het leeft toch wel allemaal. En vandaar dat we dachten. van nou, dan gaan we een reuniedag doen. Uh, gekoppeld aan een reunielunch. Uh, dus iedereen is welkom. Uh, ze kunnen op de website kunnen ze de poster zien en daar staat alles op. En dan moeten ze 20 euro betalen en dan doen ze mee met de, met de lunch. Uh, maar van het een kwam het ander we dachten onder andere Roel Tuinstra Roel Tuinstra is een oude Lions speler uit de vroegere tijd inmiddels 77 jaar het eerste dat hij zei van we gaan toch wel even een potje spelen en hij is nog steeds actief in basketbal ja, het gaat allemaal bij ons allemaal niet meer zo snel dus uh, uh. daar twee hele leuke teams samengesteld uh, dat wordt dan de Pelikaanhal tegen de Korverhal spelers en er zitten wat grote namen bij ook uh, van vroeger die nog actief zijn. Um, en, uh, ik heb hier Nico Boots, Karel Vrolijk, nou Roel Tuinstra dus, ja. Kees Anema, Nou, die heeft ook al gespeeld voor Times Lions, en ook komt John Epker, maar die is helaas niet meer in staat om te spelen, maar hij zal er wel bij zijn op de bank zitten. En uh, dat is aangevuld nog met wat andere spelers, gastspelers, onder andere uh, Henk Pietersen, we hebben Ronald Schilp, die heeft geloof ik 177 keer in het Nederlands team gestaan. En natuurlijk ook Jaap Jongbloed, die jaren bij de Lions heeft gespeeld. En die zegt van, wanneer is het? Natuurlijk ben ik erbij. Maar ja, de gemiddelde leeftijd is volgens mij iets van 64 of zoiets dergelijks. Er nou, wordt en... toch wel een, een heftige wedstrijd dan? Ja, de ambulances <laughs> en de rollators die staan al klaar. <laughs> er hangt daar ook een AED. Ik hoop niet dat je hem hoeft te gebruiken. Maar... Nee, ik hoop, het ook, ik hoop het ook niet. Maar goed, er bellen al heel veel spelers van. Wij willen ook meedoen, maar we zitten gewoon vol. en uh, het, het leeft gewoon, maar ze komen wel kijken. En we hopen ook op veel publiek. Niet alleen bij de wedstrijd, maar ook bij de reunie. En uh, we doen dit natuurlijk ook, wat, wat je net al zei. Om uh, ja, te kijken of er sponsors, uh, misschien is er voorzitter die dit leuk vindt. En uh, een ander ding is dat de heren 1 van de Lions, die gaan hartstikke goed... Wij, en daar was ik toen de tijd ook bij, ik ben gestopt... Hm. Uh, zijn vijf jaar achter elkaar gepromoveerd met het team. En dat zit nu op een uh, tweede divisie. En de Lions staat weer bovenaan met heren 1. En als het allemaal goed gaat, dan wordt het gepromoveerd in de eerste divisie. Hm -hmm. Ja, dan wordt het een heel ander verhaal. Dan wordt het een heel ander verhaal, ja. En hoe is het met de dames? De dames staan ook bovenaan. Ik moet ik eerlijk zeggen, ik volg niet zo, maar uh, ze staan wel bovenaan. Het is ook zeer leuk om naar te kijken. Uh, en, ik heb uh, begrepen dat de reuniedag ja. eindigt met competitiespelen. Dat is correct. Uh, we, we hebben de, dus, dus even samengevat, van 11 tot half 2 is de jeugdkliniek met, uh, met de ja? Dan begint om twaalf uur die reunielunch, waarvan, uh, dat duurt tot een uurtje of vier. Maar dan uh, is de wedstrijd denk ik zo na een half twee, twee uur tot een uurtje of half vier. Dan hebben we de derde helft natuurlijk, uh, wat is heel belangrijk natuurlijk, want het is de gezelligheid. Maar er gebeurt ook iets speciaals, want er worden een paar spelers uh, uh, in het zonnetje gezet. En ik mag er helaas al niet te veel over vertellen, maar zorg dat je erbij bent. Ja, het moet wel een verrassing zijn. Dat is een verrassing, wat ik mag zeggen. En dan natuurlijk die derde helft met een biertje. En misschien blijft iedereen hangen of gaan ze even naar huis om te eten, komen ze weer terug. Want dan hebben we volgens mij om half acht... De wedstrijd, de dames 1 en heren 1, die dan spelen. Heren 1 moet tegen onze gezellen. Die komt in Haarlem, dus dat is een beetje ook voor hun thuiswedstrijd. Maar het is heel spannend in de competitie. En heren 1 is hartstikke goed, en de dames 1 ook trouwens. Ja, het blijft dan wel heel spannend. Winnen, winnen, winnen is promoveren. Tot hoe lang duurt het seizoen? Uh, volgens mij duurt het tot begin april. Oh, dus dan nog een paar wedstrijden en de promotie ja. is, uh, is een feit. Ja, ze staan samengedeeld... Eén volgens mij, of zij hebben twee. Nee, ze hebben twee punten meer, volgens mij, dan de gedeelde die nu op één eerste plaats staan. Maar die hebben twee wedstrijden meer gespeeld. Okay. Maar via de website, thelines.nl mm. kan je de competitie uh, in de gaten houden. En ook welke spelers meespelen. Want het is wel leuk. Want net de, uh, de, de oudjes, dat doet Jack Kop mee. Jack is natuurlijk een yep. uh, bekende naam. Maar zijn zoon Ingmar, die speelt weer in Heer 1. Oh, ja, die. Um... Die, die namen die, die, die je noemt... die zijn voor een heleboel oud-Lions-mensen uh, heel erg bekend. Ik zie hier Hans, Hans Botman knikt uh, uh, heftig. Dus, uh, die ook uh, redelijk in de in Lions zit. Hey, nog even over de lunch. Moet je je daarvoor ja. opgeven? Ja, het beste is uh, uh, even op de website kijken. Dan zie je dat je 20 euro moet overmaken naar, uh, naar het nummer staat erop. Mm -hmm. En uh, dat is uh, helemaal verzorgd. Dat is gewoon inkoop allemaal wat we doen. Maar dan uh, lekker even. Dat gaan wij ook als spelers allemaal doen. En dan uh, daarna lekker met een volle buik gewoon uh, het veld in. <laughs> dan gaan jullie het veld ook nog in. Nou, dat zal dan helemaal wel, uh, wel grappig worden. Um... De gewone mensen, of de mensen die willen kijken... die hoeven zich niet op te geven. Je kan gewoon naar binnen lopen? Nee, Je kan gewoon naar binnen lopen. En niet alleen voor de lunch. Sommigen komen wat later alleen voor de wedstrijd. We oh, okay. uh, hopen op heel veel mensen. Maar we hebben helaas niet iedereen... ook geen, niet alle leden kunnen bereiken. We hebben zo'n erelijst. Maar okay. de telefoonnummers en de mailadressen... we hebben er gewoon ik 200 uitgestuurd. En er zijn er 160 van teruggekomen... die die aangekomen zijn. Dus ik hoop eigenlijk dat via de radio... en misschien via de krant... dat daar... Uh, uh, op gereageerd wordt. En ze hoeven niet, niet op te geven. En ze zijn nee, welkom nee, nee. bij ons in, uh, in, de, in de hal. In de hal. Dus, de, dus jeugdliniek begint om 11 uur. De reunielunch om 12 uur. De wedstrijd om half 2. En de derde helft, het belangrijkste zeg maar om half 4. Want dan gaat er iets speciaals gebeuren. Ja. En dan uh, ja, vanaf kwart over vier begint gewoon de competitie. Eerst met de jeugd, dan uh, heren 2 en de jeugd 14. En dan hoogtepunt kwart voor acht, de Lions, dames 1 en de heren 1. Op twee velden dan. Hè. Mooi, en dat is dan uh, allemaal uh, in de korf vooral op 18 maart. En mocht mensen nog wat willen weten, uh, Erwin, dan kunnen ze terecht op de website van de Lions in Zandvoort. Ja, ze kunnen mailtjes sturen, maar alle informatie staat op de website. Er zal nog meer komen. En. Uh, ja, iedereen is welkom. Het moet gewoon een gezellig dag worden. Maar eigenlijk ook voor die fans die toen de tijd op die tribune zaten bij uh, de PLK uh, Dat zat altijd helemaal vol. En ja, wij weten niet wie het allemaal waren. Daarnaast is het zo dat iedereen een bordje op krijgt ter herkenning. Want als je haar 30 jaar niet gezien hebt, dan moet je ook even kijken <laughs> wie dat is. <laughs> ja, ik, ik, ik neem aan dat uh, uh, het, het gonst wel een beetje dat die reunie eraan komt. Dus dat de, de, de, de oud-supporters ook komen kijken. Ja, welkom, welkom. En ik kan me herinneren, maar ik weet niet wie dat was. Ik zat toen de tijd niet bij de Lions. Ik was van de concurrent van Flamingo's, het Levens Flamingo's. En ik zat dan op de tribune toen ik uh, wat jonger was. En er liep altijd een vrije, forse, ik, dik mag ik niet meer zeggen, vrije, forse jordi die het hele. Een enorme jongen. Ja, een enorme, jongen. enorme <laughs> jongen, maar ik weet niet meer wie dat was. En dat vond ik altijd zo leuk, want die zette dat hele, hele publiek van de Lions uh, helemaal op zijn kop. En. Ik hoop dat hij nog leeft. Ik heb geen idee, maar uh, ik hoop dat ze hem zien. Nou, uh, bij, de, bij deze uh, hopen we dat hij komt. En hopen dat hij luistert. <laughs> ja, en hopen dat hij luistert ook. Hey, um, Erwin, dank voor uh, de uitleg. Ik wens jullie heel veel plezier op 18 uh, maart. En uh, zoals gezegd, de website staat open en iedereen kan komen kijken. Ja, en je kan ook komen om een live verslag te doen natuurlijk. Hè? <laughs> ja, je moet kijken hoe dat in elkaar zit. Hey, Erwin, dankjewel.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 Sterker dan die ander, sterker dan de gouden We hebben toch al kander En jij ben jij en ik ben ik En dat gaat niet meer veranderen Er is geen middel tegen, niet hier, niet in verre landen Eo, jip, wat kijk je sip, doe je nu al heel je leven Ze zeggen dat jij ooit een keer je hart hebt weggegeven Dat ze toen nog volle kracht dat dingen had opgehouden En in een doosje had gepropt. Jeff, sure. you. Komme zet het wiel een laatste draai. Hey Jip wat kijk je sip? Alleen een herder zond is trouw. We vertrekken bij zonsondergang voor jouw piratenvrouw we gaan weer uh, verder praten. Jip Jan was het uh, liedje en Robert Overdijk is uh, na het sporten binnengekomen, uh, Uitgehaakt. Ja, ja, ik had even de tijd om bij te komen. Dat is prima zo. Even een beetje naar de radio liggen luisteren. Hey, het Formule 1-seizoen gaat vanmiddag en morgen weer. En gisteren was natuurlijk ook al wat, een beetje onzeker vond ik het gisteren. Ja. Maar vanmiddag om vier uur gaan we de kwalificaties bekijken. Jij zit natuurlijk alweer in de aanloop voor Zandvoort? Zeker. Oek, ben, je al, ben je al druk mee? Nou ja, uiteindelijk. Uh, ik kom eigenlijk een paar dagen geleden terug uit Bahrein, want daar waren vorige week de ja. wintertests. Heb je daar. Uh, Ga je gang. Ja, nee, dus dus daar, daar komen we één keer per jaar samen met alle promotors uh, wereldwijd. Van, oh, die zijn er allemaal. Uh, die, uh, die Grand Prix organiseren. Uh, en dan ga je uh, praten over uh, uh, het nieuwe seizoen. Maar je gaat ook uh, best practices van elkaar leren. Van, joh, hoe, hoe doen jullie dit? Hoe doen jullie dat? Uh, dus eigenlijk een hele interessante week. Dan zie je ook pas voor het eerst die auto's de baan opgaan. Nou, Max had daar natuurlijk gewoon fantastische dagen. Volgens mij reed hij op zijn eerste dag al een dubbele raceafstand. By far de beste van het ja. veld. Maar dan nou zie je gisteren aan de training dat het toch zomaar in een week tijd. dat het toch gewoon anders kan zijn. Dus ik, uh, spannend. Ik hoorde, en dat zei ik net tegen Hans ook al. Uh, over de boordradio hoorde iets van. Uh, mijn auto stuitert. Ja. Ja, hij rijdt de garage in, er springen 20 man op. en het stuitert weer weg. Ja, dus dat, dat is natuurlijk ja, nee, het mooie van. Uh, ook, uh, van ja, ja, ja. Absoluut. Zijn, zijn die. Eén uh, vraag. Stellen. Nou, vooruit. Uh, in Daar staat ja. ook iedereen, is iedereen van de FOM, he, van de, ja. de Formula One Management en Zeker ook van de FIA, denk ik. Dus je kan daar met iedereen eigenlijk spreken over wat er... Wat er Zeker. Nou, ja, dat is eigenlijk de opzet. Uh, dus, dus los van het feit dat FOM aan ons haar plannen vertelt voor de komende hmm. jaren. Praat je ook heel veel met elkaar. Heb je workshops met elkaar. Uh, uh, wij willen van Canada weten hoe hun OV-project uh, eruit ziet. Bahrein wil van ons weten hoe krijgen jullie al die internationale gasten naar Zandvoort. Dus je bent ook heel veel aan het sparren met elkaar. Uh, en achter de schermen uh, uh, ben je ook vooral al bezig met elkaar om door te kijken naar de toekomst. Ja. Ja. Ik wil toch uh, uh, nog even naar Zandvoort toe. Hè? want ja. uh, Logisch dat jullie met z'n allen uh, van elkaar willen leren en, en, en dingetjes willen overnemen. Ja. Dus ook daar word je sterk van, hè? met z'n allen. Naar Zandvoort. Uh, je bent er al druk mee. Uh, hoe we het op het circuit? Want ik las een stukje over de Pitstraat. Ja, nou kijk, uiteindelijk uh, uh, pitstraat de afgelopen weken... Uh, ik heb er ook wel zaken over gelezen. Dus weer zo'n uh, zo gevalletje, uh, de klok horen luiden... maar niet precies weten waar de klepel hangt. Dus iedereen schrijft er maar het zijne van. Uiteindelijk zijn er uh, een aantal rijders geweest de afgelopen Grand Prix. Die hebben gezegd, het, het is wel gewoon te smal. Hè? Te krap. En dan wat is dan te krap? Hè? Want daar gaat de discussie over. Niet de breedte van de pitstraat, maar de afstand tussen de opstelplaatsen. Hè? Dus waar een auto dus stopt tijdens de, de, waar, de bitstop, waar de banden verwisseld worden. Exact. En daar moet een minimale afstand tussen zitten. Nou, onze afstand is overigens gelijk aan die van Monaco. Maar daar gelden andere normen. Ja, Zeg ja, uh, ja. uh, uh, hè? Dat nou, uh, is heel vreemd. Uh, en daarvan hebben ze gezegd tegen ons de FIA... Joh, dan moet je eigenlijk richting 2024 moet je dat oplossen. Dus je bent nu eigenlijk aan het nadenken hoe je dat wil. Hè? Uh, alles, bijna alle standwoorders weten hoe het in elkaar zit. Ja. Uh, wat is het idee daarvan? Hoe, hoe denk je dat, dat op te gaan lossen? Nou kijk, uiteindelijk de totale lengte van de pitstraat is lang genoeg. Uh, maar de, dus dat, de box is toch de box? De box is de box. Dus dat betekent dat je ergens een paar boxen bij zult moeten bouwen... waardoor je die tussenafstand tussen die stopplaatsen... net met anderhalve meter kunt vergroten. En daar hebben we ruimte genoeg voor. Dus je kan uh, waarschijnlijk richting Tarzanbocht gaan. Een stukje ja, ja, ja. Maar ja, dan kom je weer in de, in, in, de, in de bouw met allerlei uh, VIP-tenten die je daar wil neerzetten. Nee, nee nee, want die, uh, het enige wat daar staat is de pedal Club. En die staat natuurlijk helemaal in Achterin. de Tarzanbocht. Ja. Daar komen we niet in de buurt. Hè. Dus we zullen een paar kleine aanpassingen moeten doen. Maar... By far niet te vergelijken met de verbouwing die we een paar jaar geleden nee, hebben Maar nee, ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat kost een horen op geld. Moeten jullie dat stellen betalen? Of Absoluut. Do, do, do, do, ja, VIA dat? Nee, nee, nee, nee? Het, VIA betaalt niets. Nee, ze betaalt, ze niet betaalt <laughs> helemaal niks. VIA betaalt niets en de betaalt, betaalt ook niets. Okay, dus, dus, ze, dus, ze hebben uh, wel eisen, maar ze betalen niets. Nee, dus, nee, dus dat uh, is ons eigen bonnetje. Ja, ja. Nou, dat is toch een hoop geld. Zeker Er zijn nu twee rijders, Nederlandse rijders, in de Formule 1. Nou ja, Max, dat trekt al genoeg. Ja. Uh, de Vries komt erbij. Denk je dat het daar nog een extra bub, -bulp, uh, uh, enthousiasme en publiek gaat, gaat trekken? Ah, dat, of dat het meer publiek gaat trekken, dat denk ik niet. Uh, weet je, we zijn natuurlijk gewoon al, uh, ieder jaar zijn we uitverkocht. Dus, dus, en er kan niks meer bij. Hè? Dus het evenement, ja. dat kan niet groter dan dat het is. Ik vind het wel fijn dat er een Tweede Nederlander bij is voor de diversiteit. Hè? Dus er zijn ook heel veel Nederlanders die het leuk vinden om een underdog te supporteren. Ja. En het hoeft niet altijd, je hoeft niet altijd nee. achter de kampioen te staan. Ja, er zal natuurlijk nog steeds uh, uh, uh, helemaal oranje zijn... maar de Red Bull shirtjes die zullen ook weer niet aan te slepen zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat Nick... en Nick is overigens gewoon een hele aardige kerel... Uh, heel benaderbaar... dat die ook gewoon wel weer een bepaalde fanschare zal trekken. Ja. En dat betekent dat je dadelijk twee... in positieve zin kampen op de tribune hebt zitten. Eigenlijk gewoon hartstikke leuk voor het evenement. Zeker. Over het evenement zelf... Uh, Jullie hebben natuurlijk gezien hoe dat ging met die entertainment... en het publiek vasthouden. Ja. Dat was een beetje het, het idee. We willen ja. een uitstroom houden die een beetje geregeld is. Is dat gelukt? Ja, ik denk dat dat gelukt is. Kijk, Uiteindelijk leer je weer van ieder evenement. Je ontkomt er niet aan. en Dat is bij ieder evenement zo over dat je nu naar, in een voetbalstadion zit... of bij een concert staat. Heel veel mensen willen gewoon direct na afloop naar huis. Dus dat ga je niet voorkomen. Um, als wij wel ervoor kunnen zorgen dat mensen wat langer op het terrein blijven. Waardoor de uitstroom wat langzaam, wat rustiger gaat. We kunnen wat mensen richting het strand sturen. We kunnen wat mensen richting het dorp sturen. En volgens mij waren zowel strand als ook de haltestraat, uh, uh, wat ik heb begrepen, uh, peilden uit. Dus wat dat betreft hebben die mensen zich wel redelijk verspreid. Uh, maar dat, dit blijft wel een punt waar we op in blijven zetten de komende jaren. En er waren vorig jaar wat klachten van vrouwen hè, die zich... Uh, ja. Zeg maar aangesproken voelde. Ja. Daardoor, doen jullie daar nog iets zeker in? Zeker. Nou, uiteindelijk met die is een goede vraag. Uh, dat wordt een van de speerpunten komend jaar. Uh -huh. uh, sterker nog. We, de stichting van die dame die dat aanhangig heeft gemaakt. Daar hebben we ook gewoon een aantal gesprekken mee gehad. We hebben iemand aangesteld. Die daar echt een plan van aanpak voor gaat maken. Voor komend jaar. En we gaan een fysiek punt op het circuit inrichten... waar mensen zich gewoon ook kunnen melden... op het moment dat er iets gebeurd is. Mm. Dus niet achteraf uh, een klacht insturen... en dan maar kijken of dat er iets media of nee, zo. Nee, ja. op het circuit, een meldpunt. stand... daar kun je ja. je melden... Mm. en dan wordt er gekeken of dat er ook direct iets voor je gedaan kan. Ja, ja. Dat is wel een, een, een, een... ook een uniek ding... Zeker. dat op een evenement een meldpunt komt... voor ja. grensoverschrijdend ja. gedrag. Wat, ja. wat, hoe breed je dat ook mag trekken. Ja. Um, hoe moet ik dat... Als onderzoek verder zien, gaat dat... Uh, iemand meldt wat bij het meldpunt. Ja. Er moet wat gebeuren. Gaat de politie dat mee doen? Nee, of gaat een kijk, handhaver dat doen? Kijk, uiteindelijk wat wij kunnen doen is wij kunnen... Uh, op het moment dat iemand iets heeft meegemaakt, kunnen wij eerst de zorg verlenen. Uh, en daar richten we dat meldpunt well, voor in. Okay. Op het moment dat iemand zegt, joh, ik wil dit, toch dat dit het niveau verder gaat, ja, dan moet zo iemand aangifte doen. En dan pak, pakken de diensten dat verder op. Maar wij zijn er vooral voor om mensen een veilige omgeving te bieden en als ze iets mee hebben gemaakt... dat we ze daar kunnen opvangen. Ja, ja. Maar dat is inderdaad uniek. Ja, dat is zeker uniek. Ja? Um, ja. De komende uh, drie jaar zijn we verzekerd met dit jaar meegenomen... zijn we verzekerd van de Grand Prix. Ja. 24-25 staat uh, al op, op de rol. Ja. Ik heb ook al begrepen dat de kaartverkoop... Uh, alweer bijna klem komt te zitten. Nou ja, kijk, uiteindelijk wat je ziet natuurlijk... door het succes van Max blijft die vraag naar kaarten blijft enorm. Uh, en van de andere kant zijn we natuurlijk ook wel een winstwaarschuwing aan te afgeven. Jongens, het is geen vanzelfsprekendheid... dat we hier de komende tien jaar nog een Grand Prix hebben. Dus je merkt dat mensen wel dit momentum willen pakken. En dat, dat zie je aan, aan particuliere kaartkopers. Maar dat zie je ook aan bedrijven die gewoon aan willen haken. En dit in ieder geval minimaal één keer mee willen maken in hun leven. Uh, dus ja, over kaartverkoop maken we ons op dat vlak niet heel veel zorgen. Ja, even, even voor de duidelijkheid. Wat is het echt het allermaximum aller wat je op een dag kan hebben... Uh, de vergunning zegt uh, ruim 105.000 bezoekers per dag. Hè? Los van de teams en, en de mensen die ja, aan het werk ja. zijn. Maar 105.000 betalende bezoekers per dag. Okay. Ja, je zei al iets over de komende tien jaar. Ja. Uh, je hebt op, die, op diverse podium al gezegd dat het uh, niet zeker is dat elk jaar het, uh, de Grand Prix van Nederland is. Nee. Op Stamford. Het nee. zou kunnen zijn dat het om en om een beetje gaat. misschien. Met... Uh. Nou, dat, dat, zou, dat is één van de mogelijkheden. Heb je, heb je daar met de FIA over gesproken? Nou, met FOM. Met FOM bedoel ik? Uh, zeker. Nou, en kijk, uiteindelijk heeft FOM daar zelf ook al wat over gezegd... de afgelopen half jaar tegen ook diverse journalisten. Hè, dus dat is ook niet mm. via ons naar buiten gekomen. Zij willen natuurlijk die wereld van Formule 1... die met name door de Netflix-serie en de populariteit rondom Max... enorm gegroeid is wereldwijd... Mm. willen zij ook gewoon op alle continenten vertegenwoordigd zijn. En je ziet natuurlijk dat de bakermat van de autosport... Is nu nog steeds Europa. Europa ja. Dus de dichtheid van de races in Europa is enorm. Ik sprak in Bahrein mijn Amerikaanse vrienden... van de drie verschillende races. Die vonden het rete irritant... dat er nu drie races in Amerika waren. Want die zaten zo dicht bij elkaar. Ja, ja. En dan heb ik ze even de kaart van Europa laten zien. <laughs> uh, uh, hoe, hoeveel <laughs> Grand Prix wij hebben... in een straal van 500 kilometer. Ja. Dat is natuurlijk bizar. Ja. Dus dat Formula One management... Uh, uh, kijkt naar, oké, okay, waar zouden dan races af moeten... ten faveur van andere delen van de wereld? Ja, dan kom je vrij snel in Europa terecht. Hmm. Um, en dan zie je aan Spa, die natuurlijk aan het knokken is... om op de kalender te blijven. Bij godsgratie staan ze er dit jaar nog een jaar op... omdat Zuid-Afrika niet doorgegaan is. Um, en als er nu één legendarisch <tie> circuit is in de wereld... dan is het Spa, ah, een schitterend huh? circuit. Maar blijkbaar is dat dus niet de norm. Dus je hmm. zult iets neer moeten zetten... waardoor Fom denkt, hé... Hey, ja, maar daar moeten we dan in ieder geval voorlopig blijven. Ja. En of dat dat jaarlijks is... of dat ze zeggen, nou, er zijn negen Europese races... er is maar plek voor vijf per jaar. Dus misschien moeten we dat gaan roleren. Ja, daar moet FOM als eerste een keuze in maken. Maar ik merk wel dat het langzaam aan die kant op ja, Maar denk je niet dat je, dat je zeg maar de, de, de wat oudere Formule 1-liefhebbers... Uh, van je vervreemd als je, als je steeds meer uh, Grand Prix's in het Midden-Oosten hebt... En... Ja, nou, uh, dat, dat, dat, dat, is, dat is een manier om er naar te kijken. Je zou kunnen zeggen, je boort een totaal andere markt. Ja, dat is wel waar. He, dus de mensen die nu... Kijk, het feit dat er drie races in Amerika zijn... betekent dat daar een totaal nieuwe markt is aangeboord. Mm. En de Amerikanen keken het liefst gewoon naar IndyCar en naar NASCAR. Ja. Die vonden helemaal ja. niets van Formule 1. Maar door die Netflix-serie merk je dat die, dat die groei in Noord-Amerika met name... is bizar gegaan. Mm. Anders hadden ze daar nooit gereest. Ja. Dus je trekt ook wel een heel ander publiek aan... wat je anders nooit bereikt had. Hmm. Maar ja. na 2028 stopt Max, hè, tenminste, dus, ik weet niet zeker ja. dat hij stopt, ja. nou, maar zijn contract houden, ja. loopt tot uh, 2028. Ja. Als hij weg zou vallen, is dat natuurlijk ook een enorme uh, aderlating. Nou, eens. Maar dan Komt dan de dan? Nederlander twee in. Misschien dat dan de zoon van Jan Lammers ja, ja, zoveel is, ja, is, ja, is, dat ook, hij, ja, uh, ja, dat dat hij daar ja. wat mee uh, ja. Zou, ja. zou kunnen. Ja. Nou, die ik toch in Italië. Die gaat heel goed, die gaat heel goed. Nou, dus jij praat over 2028. Laten we eerst maar eens kijken wat Vom wil na 2025. Ja, ja. Ja, ja. Nou, dat is al een zeer onzekere factor. Uh -huh. Zou je um, meegaan in die uh, jarenbel, jaar niet? Als Zandvoortse Nou, spreek? kijk, uiteindelijk... Um, um, die vraag heb ik natuurlijk al eerder gehad. De, het, het moet in de juiste volgorde gaan. Eerst moet Vom een keuze maken. Ja. Hè? Wordt dat uh, uh, hun strategie? Ja. races in Europa... Nou, Wat is dan een relatie race? Kom je dan één keer in de twee jaar aan de beurt? Kom je één keer in de drie jaar aan de beurt? Mag je twee keer in de drie jaar rijden? En pas als dat helder is... Ja, dan kun je gaan rekenen of dat het überall, überhaupt haalbaar is. Maar ze hebben zich daar je, nog niet over uitgesproken? Nee, dat, dat, zover zijn ze nog niet. Ik nee. denk dat dat in 2024 komt. Ja. Maar je kunt je ook voorstellen... stel je mag één keer in de drie jaar een race organiseren. Mm -hmm. Daar kun je je organisatie niet ja, voor door niet. laten draaien... in die tussenliggende twee nee, jaar. Nou. Dus ja. het is makkelijk gezegd een relatie race, Maar of dat dat overhaupt rond te rekenen is... Ah, dat is nog de vraag. Ja, organisatorisch ja. Uh, stop je dan twee jaar... en dan moet je weer... Of Totaal een, opnieuw beginnen. Of moet je eigenlijk helemaal weer opnieuw beginnen. Ja, ja. Dat, dat vergt natuurlijk wel heel wat man en, uh, en financiële kracht. Nou ja, dat, dat zeg je helemaal goed. Ja. Dus, dus, dat, dus dat is best, best een ingewikkelde. Uh, maar we houden wel degelijk rekening mee... dat de optie na 25 jaar... dat we jaarlijks zullen racen hier... met de concurrentie die er is... van wereldsteden en landen... Die kans die wordt natuurlijk wel gewoon kleiner. Ja, ja. Heb je het idee dat uh, Amerika trekt natuurlijk wel, hè? Ja. dat ze misschien nog een vierde race zouden ja. willen? Nee, dat denk ik niet. Uh, ik weet dat Saudi-Arabië een tweede race wil. Uh, weet je, dus. Uh, ik, maar daar, daar zit ook een hoop geld ah, natuurlijk, dat, dat, ja, het in die regio. In zit, zit, zit onbeperkt ja. geld. Ja, ja. Er is natuurlijk gewoon. Uh, uh, hebben jullie wellicht ook gelezen? Uh, Saudi-Arabië zou dolgraag de rechten willen kopen <coughs> van ja. ja vanuit Aramco. Dus daar komt FOM in... Uh, uh, Zodische, uh, Zodische handen. Nou, hoe ziet de wereld uh, ja. er dan uit? Zou nou, ah, dat een goede zaak vinden? Nou, dat weet ik niet. Nee, nee. Uiteindelijk, nogmaals, de bakermat van de racerij... ligt toch echt is in Europa. Europa. Ja, klopt. Uh, en als je aan mij vraagt... vind ik het erg dat er in, uh, in, in het Midden-Oosten gereacet wordt. Nou, helemaal niet. Uh, ja. uh, want Nogmaals, het is ook een globale sport. Dus je moet niet op één continent racen. Uh, en dat FOM ook op het Afrikaanse continent wil racen... Nou, is denk ik ook gewoon goed voor die regio. Ja. Dus die, die spreiding over de wereld, die snap ik. Uh, maar dat maakt het niet makkelijker, laat ik het zo zeggen. Uiteindelijk gaat die spreiding ten koste van Europa. Ja, dat zal ongetwijfeld het geval ja. zijn. En dan ja, Je, je kan inderdaad zeggen, de bakermat is wel Europa. Ja, nou, maar het, wat het, jij zegt, Robert, hier zit is, hier. Is, is ook duidelijk. Het ja. is een globale sport, dus ja. andere landen trekken ook. Dus je moet wel een evenwicht zien te vinden tussen alle uh, uh, nou, en, en nogmaals, uh, alleen een iconisch circuit zijn... dat zie je aan Spa... of Imola of Monza is niet meer genoeg. Niet meer Ik ben genoeg. ervan overtuigd... Nee. er zijn nu twee races in Italië... daar gaat er één van afvallen. Ja. Dat kan niet anders. Uh, want dat zijn wel gewoon old school circuits... maar de organisaties zijn ook vrij old school. Uh, dus je moet wel iets brengen. Nou, ik denk dat we dat wel gedaan hebben de afgelopen jaren. Wat uniek is in die wereld van de Formule 1. Om überhaupt een kans te maken op de kalender. Mm. Ja. Uh, ik, ik vind het wel mooi dat je zegt old school en new school. Als je nu in Bahrein geweest bent. Zie je dan echt new school, school organisatie? Nee, je ziet vooral uh, schitterende faciliteiten. Ja, ja, ja, ja. dat is sowieso. Ja, als verantwoordelijk voor Zandvoort, als ik in Bahrein kom of in Abu Dhabi kom. Ja, je, bent natuurlijk, je, je loopt er watertanden op met dat je het ja, circuit oprijdt. Ja. In ruimte, in faciliteiten. Dat hebben ze allemaal top voor elkaar. Ja. Of dat het al uh, uh, hele uh, moderne organisaties zijn, dat waag ik te betwijfelen. Ja, nou, als je ja. kijkt natuurlijk in, in grote ogen, je mag nog één vraag stellen, Nee, <laughs> dan je moet overtrekken. Ja, ja, daarom. Wijon, uh, dus wijon die staat al van nog één minuut, nog twee minuten. Nou, ja, mag ik nog één vraag? stellen? Eén vraag, man. Nog. Het gaat om die evenementenbelasting die in Stanford wordt geheven. Zou ja. dat nog route in eten kunnen gooien of niet? Ah, kijk, weet je, uiteindelijk is het niet aan ons om daar een keuze in te maken. Nee. Uh, wat we wel moeten realiseren is dat Formula One management hoort en ziet alles. ja, ja. ja. Dus in de keuzes die zij gaan maken. Net zoals dat wij iedere dag een lijstje krijgen wat er ja. weer in de media is verschenen. Krijgen zij dat? Op het <tie> hoofdkantoor in Londen ja. ook. Uh, en ja, daar worden vragen over gesteld. Ja, mm. Maar het is niet ja. aan ons hoe, uh, hoe dat, dat zich verder. Nee, nee, oké. Okay. Mooi. Nou, daar uh, laat de politiek de politiek maar doen. En dat uh, zullen we ongetwijfeld uh, nog veel, ja. hopelijk niet zoveel over horen, maar wel goede gesprekken met uh, het circuit gaan, uh, ja, gaan houden. Robert, ontzettend bedankt voor de komst ja, en heel de uitleg. Uh, wij gaan uh, naar de boodschappen. En we gaan. Uh, The secret mountain